Maar Petom is bang dat het afbreukrisico voor veel belangstellenden te groot is om zich kandidaat te stellen. Ook in de tweede stad van Syrië, Aleppo, zijn doden gevallen bij een betoging. Het was tot nu toe in Aleppo tamelijk rustig. Gisteren was er een demonstratie voor meer democratie en veiligheidstroepen grepen daarbij in. Daarna werd er op straat door verschillende groepen gevochten. Er vielen zeker tien doden. Elders in Syrië kwamen gisteren ook tientallen mensen om.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 Binnen de politie wordt sceptisch gereageerd op het Boerka-verbod. De Centrale Ondernemingsraad en de Nederlandse Politiebond noemen het symboolpolitiek. Het draagt niet bij aan de veiligheid. Gisteren besloot het kabinet om het Boerka-verbod door te zetten, ondanks scherpe kritiek van de Raad van State. België is niet erg onder de indruk van de afwaardering van zijn kredietstatus door beoordelaar Fitch. De minister van Financiën zegt dat het besluit komt op een moment dat het vertrouwen in het land juist geweldig toeneemt.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 Frank van Berkem kwam op 3 december 1956 ter wereld in onze multiculturele kustmetropool Rotterdam. Het ventje was amper elf jaar en wist al precies wat hij later wilde worden, arts. Met zijn middelbare schooldiploma op zak toog hij richting de universiteit waar hij koemlaude afstudeerde, zich specialiseerde en promoveerde. Deze vader van twee kinderen is als internist en vasculair geneeskundige verbonden aan de ziekenhuisgroep Twente. En gespecialiseerd in de behandeling van mensen met ernstig overgewicht. Hij verwierf landelijke bekendheid door het Dr. Frank-dieet. Sindsdien is deze dieetgoru een graag geziene gast in radio- en televisieprogramma's. En zijn reeds drie afslankboeken van zijn hand verschenen. Het nachtvluchtenteam gaat haar volle gewicht in de schaal werpen. En. Kiekt werd woord. Welkom, wel dokter Frank van Berken. was niet zo goed Twent, geloof ik, hè? wat ik hier nou, uitbraakte. Maar ik, ik weet wat je bedoelt, ja. Ik ben ook geen tukker, ik ben Rotterdammer. Mijn vrouw is een Twentse. Uh, ik heb het over reuzen naar mijn zin daar in Twente. Dat taaltje is natuurlijk fantastisch. Dat is hartstikke leuk. Wat is er zo heerlijk daar in Twente? Nou, weet je, uh, ik woon er nu zo'n bijna twintig jaar. En uh, het is, het is een, natuurlijk een beetje een boerenmentaliteit. Maar mensen zijn daar goud eerlijk. En eh, ze kijken de kat een beetje uit de boom. Maar als je een relatie met ze opbouwt, dan zijn ze ook loyaal. Ik zal een voorbeeld geven. Vroeger, toen ik nog in Rotterdam woonde... als ik een televisie ging kopen, dan keek ik net zo lang in de, in de gouden gids... wat ik een zaak had. Dan belde ik een winkel en zei ik... wat kost die bij jou? En dan kocht ik waar die het goedkoopste was. Ik, in die tijd, was ik toen nog student, moest ik dat misschien wel doen. Hier in Twente gaat anders. Uh, dan koop je altijd bij dezelfde winkel. En dan, uh, dan zegt die eigenaar van die winkel: van, Nou, ik heb maar twee types. Wil je een hele goede of nog betere? En je praat niet over de prijs. Je betaalt misschien wel 50 euro meer. En dan komt hij thuis neerzetten. Hij regelt hem voor je af. En dan loopt hij naar huis en, en, en dan loopt hij langs je wasmachine En zegt: Wat maakt de dingen lawaai? Hij zegt: Kom zo terug. Ik zet er even twee nieuwe koopborsters in. Daar zie je dan nooit een rekening van. Kijk, die servicegevoeligheid, het loyale gedrag, dat is leuk van de Tukkers. En hoe belangrijk is eerlijkheid voor jou? Nou, ik vind dat... Uh, allereerst natuurlijk als dokter moet je... Uh, je uitspraken moet altijd kloppen. Uh, maar het is wel fijn als je nooit een dubbele agenda hebt. Je hoeft nooit te denken... Wat, het is dus makkelijker om eerlijk te zijn. Je hoeft nooit te denken, wat heb ik gezegd? Nee, je vertelt altijd de waarheid. En is het dat als, als arts zijnde ook makkelijk om altijd die waarheid te vertellen? Of moet je daar dan juist ook wel een beetje kunstzinnig omgaan met die waarheid? Ik refereer even aan uh, bijvoorbeeld zo'n moment dat je... Empathisch bent ten opzichte ja, van een patiënt die ja, ja, ja. aan jou vraagt terwijl zij licht te overlijden. Zo ja. noem ik het maar even. Nou, daar zeg je. Ben wat. jij gelovig en jij zegt ja? Ja, ja, ja, ja, ja ik ben ja, ook gelovig. Ja, ja dat, dat is heel toevallig dat, dat je dat, dat aanbrengt: uh, dat onderwerp. Uh, dan zal ik op zo'n moment niet nadrukkelijk mijn eigen overtuigingen naar voren brengen. Dan, dan vier ik mee met de patiënt. Maar ook, ook, ik kan me nog herinneren, een slecht nieuwsgesprek. Ik had een, uh, ik werd nog niet zo heel lang in, uh, in Twente. En ik had een dametje tegenover, en die leek een beetje op mijn grootmoeder. Met die kruelspelde in, weet je wel, een, een liefgezinskopie. En ik vond een hele nare tumor bij die mevrouw. Een gezwel in haar kaakhoek, waar ik dan nooit van had gehoord. En uh, ik zat dat, uh, ik wilde het eigenlijk gaan zeggen... dat ze een kwaadaardige aandoening had. Maar zij had er niet op gerekend. En ik, ik kreeg het niet door mijn strot. Uh, ze zag me eens aan te kijken met een tasje op schoot. Dus ik zeg tegen die mevrouw, mevrouw ik wil nog wat foto's van u maken. Ik wil uw borst nog fotograferen, ik wil nog een longfoto hebben. Want er is iets niet goed. Eigenlijk had ik moeten zeggen, mijn vrouw heeft kanker. Maar dat lukte me dus niet. En ze zat me aan te kijken en ze zei, kom maar volgende week terug. En ik zoek dat verder uit. En, en dat was een hele rare, hele vreemde vorm van kanker... van die, van die spectrocleer. En ik neem contact op met de patoloog anatoom. Dat is de arts die dat moet beoordelen. En ik zei, wat, wat, wat een rare uitslag is dat. En hoe zit het nou precies? Hij zei, ik bel je over een uurtje terug. En hij belt terug. Hij zei, ik heb me vergist. Het is geen kanker. Dus die mevrouw die kwam een week later... en die zat daar weer net zo onschuldig als die week ervoor. Ze kijkt me zo met die trouwe ogen aan. Dus ze, en dokter. Ze mevrouw, het is allemaal goed. Moet je nagaan. Als ik die week ervoor het lef had gehad... of de moed om haar te zeggen, te zeggen van, joh, het is niet goed met u. Hè, u heeft kanker. Had ik haar een rotperiode bezorgd. En nu viel alles toevallig op de juiste plaats komt misschien toch wel het geloof of het tegengeloof om de hoek kijken. Het is alsof de duvel ermee speelt. Dan. Ja, nou ja, soms heb je geluk, soms heb je pech in het leven. Wanneer je... Ja, dat is een waarheid als een koe, denk ik. Wanneer je het, het uh, Twentse leven tegenover het Rotterdamse leven mm -hmm. zou, zou zetten... wat komt er dan vanuit Rotterdam bovendrijven waarvan je zegt... ach, daarvan ben ik blij dat ik dat in Twente allemaal niet meer meemaak? Even los van de aankoop van de televisie. Nou, dat, dat durf ik zo niet te zeggen. Het is wat ik juist wel leuk vind, wat ik uit Rotterdam meebreng. Rotterdammers zijn werkers. In mijn tijd was het verhaal: als je een, een overhemd koopt, dan zijn de mouwen opgerold. Wij in Rotterdammers werken. Dat doen die tukkers ook. Die houden niet van gezeur. En uh, gewoon aanpakken. Geen flauwekul. Uh, wat ik wel leuker vind van de Tukkers dat ze enorm feest kunnen vieren. Een bruiloft is een gigantisch feest. Zelfs als iemand overlijdt... dan hebben we lange tafels met koffie en broodjes. En dan is het zelfs uh, na, na een uh, begrafenis nog wel gezellig. Het zijn soms, zeg ik wel eens, de Belgen van Nederland. Ze kunnen een aardig feestje organiseren in Twente. Uh, maar om nou te zeggen wat, wat ik negatief vind van Rotterdammers... nee, weet je, als ik... Nu weer terugkomen in Rotterdam, want mijn kinderen wonen er. Uh, dan vind ik de, de tongval, het dialect in Rotterdam weer leuk. Maar dat kende ik niet toen ik er woonde, sprak ik dat ook. Maar nu ik heel lang in Twente woon, nu ga ik horen dat Rotterdammers anders spreken. En toen ik in Rotterdam woonde, dacht ik, wat spreekt mijn schoonfamilie raar? <laughs> He, maar als je daar twintig jaar woont, ja, dan is dat lokale dialect uh, het Koeterwaals lokaal spraakgebrek, wat wel eens genoemd. Uh, dat, dat wordt jouw eigen. Beheers je het nog wel wanneer je terug bent? Want ik ben bijvoorbeeld geboren en getogen in Brabant. Dat horen de meeste mensen ook niet meer. Nee, hoor ik niet. Nee. Zodra ik terug ben, dan komt soms toch een beetje... die tongval wel weer om de hoek kijken. Nou, Omdat ik... je het van de anderen hoort. Ja, Nee, dat, dat durven we niet te zeggen. Het is wel zo dat ik heel geleidelijk aan Twentse uitdrukkingen overneem. Uh, in Twente zeggen we, de... je doet het erbij of je doet het erin. In Twente zegt je doet het erbij in. Daar zijn ik dubbel op. Uh, doe de deur los. Los betekent open. Ja, ik denk los. Van Rotterdam denk ik, ja, die deur hangt uit zijn, uit, uit, zijn scharnieren. Uh, uh, Hennigan zeggen wij wel eens in Twente. Dat doe voorzichtig aan. Uh, ook zo'n uitdrukking, kan geen pochelieren. De eerste keer dat ik. Wat, wat bedoelt u? Hoe gaat het met u? Nou, dok kan geen pochelieren. Ik kan er niet over pochen. Ik kan er niet over opscheppen. Kortom. Dus het gaat niet zo best. Het gaat niet zo best. Nee, nee, nee. nee. En dan dat soort uitdrukkingen moet je even leren. Uh, ik ben goed pas. Dat vind ik ook zo'n lekkere uitdrukking. Gaat goed met me. Ik ben goed, goed te pas. pas. Maakt niet klaar. Ja. Dat zeggen wij ja, in Brabant. Okay. Ja. <laughs> ja. We gaan heel even terug naar, uh, naar je jeugd. Want ik ben erg benieuwd. Dus geboren in Rotterdam. In wat voor gezin ben je ter wereld gekomen? Uh, gewoon uh, een, een, een normaal gezin. Mijn moeder was onderwijzeres. Wat is dat, een normaal gezin? Ja, als ik me nu ook te bedenken. Voor mij was het ook heel normaal, maar dat geldt voor iedereen. Mijn moeder was onderwijzeres. Dat was misschien niet zo normaal Die tijd. Die werkte. Ik heb zelfs nog bij mijn moeder in de klas gezeten. Ik heb mijn broer. En uh, we hadden een heel gelukkig uh, gezin. En dat ging allemaal heel gladjes, heel makkelijk bij ons. We hebben eigenlijk nooit problemen gehad. Wel, ik was wel wat uitzonderlijk, omdat je dus bij je moeder in de klas zit bij een onder. En dat, dat, dat was vreemd. Maar na zes weken was het ook weer heel gewoon. En geen uh, pesterijen op dat gebied, want nou, dat kan ik me zo goed soms, voorstellen. Ja, dat, dat heel klein beetje. Ik was natuurlijk altijd het slimste jongetje van de klas. Dat speelde ook. Dat een is rol. irritant. Ja, ja, ja goed. En uh, dan, dan, dan, dan, dan zit je moeder ook op die school. Uh, maar de pesten, nee, nee, nee. Dat is, uh, ik denk dat, dat ik eerder een perskop was dan, dan ik gepest werd. Dat, uh, was dat een overlevingsstrategie? Nee, maar kinderen zijn hard, jong. Dat, ja? uh, die, uh, die pesten elkaar. Ja. Ik kan me ook wel herinneren dat, dat, dat wij wel, eens, uh, als we naar school liepen, want in die tijd die we alles lopend. Ik dacht dat we vier kilometer naar school liepen. Nou, moet je nou eens komen. Uh, dat als dat iemand die mee kon. Uh, of op een of andere manier toch wat anders was dan jij. dan, was dat, dan daar richtte de pestkop natuurlijk toch wel hun, hun, hun giftige pijlen op. Ik kan me dat wel herinneren. Dus ik, dat pesten is een. Uh, ik, ik kan niet zeggen dat ik gepest ben. Ik denk dat ik uh, helaas ook wel heb gepest. En ook wel paardenstaart in de inkpotjes gestopt. dat die hadden we toch in die tijd. Dat kan me nog wel herinneren. Uh, maar dat is een beetje goedmoedig natuurlijk. Dat, dat zijn op zich nog redelijke. Uh acceptabele plagerijtjes. Ja, ja. Denk jij dat in de loop van de decennia... die plagerijen, die pesterijen... dat die, dat die ook verhard zijn? Net zoals dat de maatschappij wel een beetje lijkt te verharden. Oh, waar ik wel, wel ben geschokt is dat mensen op internet zo grof zijn. En dingen zeggen dat ik nou... Ondervind jij dat zelf ook? Uh, ik zie wel eens... Uh, Kom ons op discussievora en uh, dan denk ik, zoals ze discussiëren op internet, wat ze daar zwart op wit zetten, dat zouden ze nooit uh, rechtstreeks. Uh, zo ga je in een normaal gesprek niet met elkaar om. Dus die verharding op internet, en zeker dat die dreigt, Twitter is mij nooit overkomen hoor, maar dat, uh, dat hoor je wel eens van en dat lees je was. eens. Dan denk ik, nou, dat blijkbaar nodigt zo'n medium toch uit om wat grover te zijn, of wat, wat beledigender of wat onaardiger. En is dan het aspect waar jij je mee bezighoudt... Eh, dus, dus, dus snel slank, gezond slank met dokter Frank... dat daagt natuurlijk ook uit eh, tot, tot reacties krijgen via internet. Gebeurt dat ook naar jou toe heel pittig of heftig of te hard? Dat je denkt, goh, dat kan toch anders? Nou... Dat durf ik niet te zeggen. Als je ziet wat, wat ik allemaal heb losgemaakt met dat hele dokter Frank gebeuren... dan denk ik valt het nog mee. Wat mij wel uh, gestoord heeft... is dat een aantal artsen zich uh, uh, op een tamelijk vervelende manier hebben gedragen. Dingen hebben gezegd die niet waar zijn. Uh, maar ook wel leuke dingen. Ik weet wel dat, dat in Medisch Contact, uh, dat is zo'n artsenblaadje... daar had een collega geschreven die dokter Frank in de Telegraaf... Dat is als een pastoor in een bordeel. He, dat doen wij artsen niet. En dat zei hij. Ik denk dat een de pastoor in een bordeel zich super lekker voelt. Sorry <laughs> ja, dat ik het nou, zeg. Zo voel ik me ook in de Telegraaf. Maar uh, hij bedoelde. Hij, hij zei er achteraf. Uh, daarna zei hij. Al dus sprak de snobologie. He, van het zijn ja. wel snops die dat zeggen. En dat, dat is in mijn vak natuurlijk toch wel. Uh, ja. Uh, toen ik voor het eerst mijn kop boven het maaiveld uitstak... dan heb ik wel artsen meegemaakt die daar moeite mee hadden. En nu zien ze dat ik, eh, wat ik zeg, dat dat klopt... dat ik geen onjuistheden formuleer, dat, dat ik er veel van af weet. Ik denk eh, dat er maar weinig artsen zijn eh, die meer van diëten afweten. En, en, en meer patiënten behandelen met overricht dan ik. En als er eentje is in Nederland, zou ik hem heel graag willen ontmoeten. Ik wou zeggen, dan... Uh kun je de krachten gaan bundelen. Nou ja, hij is welkom. En... Dus misschien kunnen we bij deze even iemand uitnodigen op dat gebied. Stel dat u denkt dat u daar meer of net zoveel van af weet... mail vooral even naar nachtvluchtenapenstaartjeomroepmax.nl... bij Nachtvluchten op Radio 1. Of mocht u een vraag hebben omdat u er minder van af weet dan dokter Frank... dat kan ook. Uw vragen kunt u ook mailen naar nachtvluchtenapenstaartjeomroepmax.nl... of u twittert, hashtag... NVR1, dat staat voor Nachtvluchten Radio 1. Ja, zo'n forum op, op internet inderdaad, dat, mm -hmm. kan, dat kan natuurlijk, dat kan je breken en dat, dat, dat kan je ook opbouwen. Ja, ik ben, uh, ik ben gestart een aantal jaar geleden met een forum, dat heette 1 kilo per week. En daar heb ik uh, al anderhalf jaar geleden afscheid van genomen, omdat ik, dat ging een koers op die ik niet wilde, te commercieel. Uh, ik heb nu een eigen website, die niet commercieel is. Dat is drfrank.nl, drfrank.nl. Uh, daar ga ik hier schaamteloos reclame over zitten maken. Het enige wat op die website is, je, je kan daar een boek kopen... maar de rest is het uh, een kwestie van... Uh, ik, ik geef daar gratis recepten uit... en ik wil daar met mensen communiceren over gezonde voeding. Ik wil mensen tips geven. En uh, Dat is een soort passie, dat vind ik gewoon leuk om te doen. Ik heb nou zoveel boeken verkocht, nu wil ik graag het op deze manier... ook een, mijn boodschap kwijt over... Overgewicht en waarom overwicht schadelijk is voor je gezondheid. Nou, die link staat in ieder geval ook op nachtvluchten.fm. Nu willen we het toch even over gezond eten hebben. Op welke manier ben jij binnen het gezin voedselmatig opgegroeid? Nou, ik kom uit de jaren 60. Toen aten we heel bijna iedereen in Nederland toen gezond. En ik ga je niet verkondigen dat we terug moeten naar de jaren zestig. Hoewel ik het bijna zou willen doen. Want ik, we aten toen echt, echt beter. We hadden geen tussendoortjes. Ik heb nu patiënten die, zei, dokter, ik heb recht op een tussendoortje. Dan moet ik mijn tong afbijten. Om niet te zeggen, hoezo recht op een tussendoortje. Maar waarom moet je je tong afbijten? Want je hebt gezegd, ik, ik hou van eerlijkheid. Dan, ja, dan is dat toch een hele directe benadering. ik ben, ik ben benadering. als dokter niet confronterend. Ik vind dat ik daar, daar ben ik gedienstig. En uh, ik geloof meer dat, uh, dat ik mijn patiënten met wat wij noemen nudging met kleine zetjes in de rug de goede richting uit kunnen krijgen... op een plezierige manier, dan met de zweep erover. En toen ik pasarts was, eh, toen was ik veel feller en, en veel nadrukkelijk van... u moet doen wat ik zeg. En nu heb ik veel meer het gevoel van, joh, we moeten er samen uitkomen. En misschien doen we het een paar maanden langer over. En het moet prettig ga gaan en het, het, en, en het moet ook beklijven. Mensen moeten het gevoel hebben dat die beslissing een van hunzelf is. En dan gaat het gewoon beter. Het is bijna een soort inmasseren. Ja, klinkt wat, wat anders. Maar... Ja, nudging vind ik zo'n moeilijke term. Ja, dat vind ik dat is geen goed Nederlands woord. De klopjes, schouderklopjes, hè, van, uh, heb je goed gedaan. Weet je, en dat is heel grappig. Ik was twintig jaar arts. En toen liep er een diëtiste met me mee... En eh, ik deed toen al heel veel overgewicht. Er Komt een patiënt bij me en die was niet afgevallen. En ja, toen had ik een beetje de neiging... ik zal het nu niet meer doen hoor... maar toen zei ik tegen die patiënt van... joh, u, u komt van ver en eh, uh, het is voor u lastig om niet naar het ziekenhuis te komen. U bent helemaal niets afgevallen, sterker, u bent aangekomen. Eigenlijk is dat een beetje zonde van uw en mijn tijd. Ik, ik, wat ik deed was die patiënt onder druk zetten. Ik wilde gewoon dat hij ging afvallen om dan van zijn suikerziekte af te komen. En dat deed ik door mijn autoriteit. En druk op die erop te uitoefenen van, joh, nou moet het anders... En die diëtisten die zei van, Frank, dat doe je verkeerd. Moet je naar een jong meisje? Ja. <laughs> en ik was daar een jaar veertig. Ik zei, oh, hoe doe je het dan? Nou, laat mij de volgende patiënt maar doen. Dan komt een mevrouw, die was niet zo goed afgevallen. En ze gaat in gesprek met die mevrouw en zegt, ging je nou de hele week slecht met u? Nou, nee, zegt die mevrouw. De woensdag was perfect. Kon goed aan de dieet houden. Dus zegt die diëtist tegen die patiënt... Uh, donderdag ging dus niet zo goed. Uh, hoe zou je van die donderdag een woensdag kunnen maken dat wel goed gaat? Kortom, wat deed ze? Ze sprak alleen over de dingen die goed gingen. En die mevrouw die ging heel positief naar huis en verdraait: Ik doe die techniek, die pas ik dagelijks toe. Dus ik luister naar wat niet goed gaat, maar ik richt de meeste aandacht op wat wel goed gaat. Ja, het is heel grappig dat je er twintig jaar voor nodig had. En ja, eigenwijs was. Ja, ja, ja, was je ja. als kind ook al eigenwijs? Ja, verschrikkelijk. Ja? Ja. Ja, ja, ja. Ja. Hoe is dat dan nu? Ben je minder eigenwijs geworden? Ja, je wordt ouder. Je... Of ben je nu in deze tipgeving bijvoorbeeld ook weer heel eigenwijs en, en dogmatisch misschien? Nou, in die zin dat... Uh, ik was in zoverre eigenwijs dat... Uh, als je, dingen, als je ergens voor staat, moet je er ook voor gaan. He, dan moet je ook je mening uitdragen. Uh, in de patiëntenzorg, uh, dan moet je heel resultaatgericht werken. En ik heb geleerd dat je het beste resultaten krijgt als mensen het, uh, jouw boodschap tot de hunne maakt, tot hun eigen boodschap. En dat doen ze niet omdat jij hun dwingt, maar dat doen ze omdat ze je aardig vinden of dat ze de boodschap begrijpen of dat ze voelen dat het een goede boodschap is. En dat spelletje moet je even doorkrijgen. Dat heeft bij mij blijkbaar twintig jaar geduurd. Maar nu werkt het. Ja. En, en ik onderbrak je even bij, bij de zin... ik was als kind, wat wilde je daar zeggen? Ja, weet je... Um... Hoe moet ik me voorstellen, manneke Frank? Ja, ja daar zit ik heel erg aan terug te denken. Dat, uh, nou, wel een haantje de voorste. Iemand die, die het graag... Ik, ik wil het graag goed doen, ik wil het graag goed weten... Uh, ik kon ook goed leren, maar dat wilde ik ook graag laten zien. Dat heb ik nog wel een beetje... Ik heb wel iets van wat mijn moeder ook had, een beetje een onderwijzer... dat uh, dingen graag uitleggen. Dus je lijkt in dat opzicht wel op je moeder. Heb je ook dingetjes ja. van je vader? Nou, Mijn uiterlijk is, uh, als je mijn vader en mij naast elkaar zet... dan, dan zie je uh, 30 jaar leeftijdverschil, maar voor de rest is er geen verschil. Uh, mijn gedrag is dat meer van mijn moeder, denk ik. Uh, hoewel mijn vader ook wel, uh, die heeft ook boeken geschreven... en uh, was ook wel uh, van het onderwijzende type. En, en in ons gezin, en dat, is misschien, dat schiet minuten binnen, was leren wel heel belangrijk... Uh, om een voorbeeld te geven, we hadden vroeger geen uh, afwasmachines. We deden de afwas. Dat was eigenlijk wel heel leuk. Maar wij mochten dan naar boven om te gaan studeren, huiswerk te maken. Dan was je vrijgesteld van de afwas. Maar uh, ging je iets leuks doen, dan was je niet vrijgesteld ja, van uh, ja, de uh, afwas? Ja, televisie kijken was het toen niet bij. Maar nee. dan zou je met servieren af te drogen of ja. af te wassen. Ja, ja. Maar dat voor, de, voor de studie mocht alles wijken. Zo waren mijn ouders. En uh, zo zijn mijn kinderen ook opgevoed. En maar mijn... pikten ze dat ook meteen? Je hebt twee kinderen. Je hebt uh, ja. je zoon Bas en een dochter Claire. Ja, pikten zij dat uh, ook van je, die, die discipline? Ja, ja, ja, allebei wel. Dat, uh, ze zijn nu allebei afgestudeerd. Mijn zoon is, uh, net zoals ik, Coenoude, afgestudeerd. Ik heb hem een beetje met je te plagen, hè, want dat doet nou zelden als, als die ouder van je. Dat is wat dikker nog gelukt ook. En, uh, ik, dat vind ik prachtig. En mijn dochter is, uh, is afgestudeerd, die is nu tekstschrijver, is een zijn eigen bedrijfje. En ja, daar ben ik wel trots op. Stel ik het nog, ze doen een stukje van mijn teksten. Oh, dat is helemaal dat is prettig. prettig. Dus we ja. worden gewoon het grote familiebedrijf nou, van Berkum dat, dat groeit uit. Dat vind ik niet goed. Maar het is wel leuk als ik een stuk schrijf. En, en, en soms ben ik denk ik, jeetje, heb ik dat geschreven. Ik lijk wel dyslectisch. Er staan een paar woorden tussen die hadden er al lang uit moeten zijn of zo heb ik weinig een samen, samen te voegen. En als er dan een ander naar kijkt, die haalt het, of die zegt: maar wat jij daar schrijft? Wat bedoel je nou precies? Dan denk je, er staat er toch? Nee, dat vind ik dat er staat. Dus het is wel eens goed als een tweede naar jouw teksten kijkt. Dus dokter Frank, die durft wel aan te geven dat hij in zijn teksten niet altijd even helder uh, kan communiceren. Ja, of stappen overslaan. Nee, dan denk je te snel. Te snel. Dan denk je, oh, dat begrijpen ze wel. Mijn vrouw kijkt ook naar mijn teksten en ze uh, zeggen, wat, wat wil je nou precies zeggen? En denk je dat mensen dit begrijpen? Want ons vak, uh, het vak van, van internist, is ongelooflijk ingewikkeld. En, en, en eigenlijk moet een dokter hele ingewikkelde, complexe zaken vertalen naar iets heel simpels, Een je moet begrijpen. Ik vind, als ik iemand behandel, dan vind ik het prettig. Sterker nog, het is noodzaak dat hij begrijpt waarom we deze behandeling kiezen... en niet een ander. Dus je moet complexe zaken in eenvoudige woorden uitleggen. En dat is nou precies wat ik doe in mijn columns in de Telegraaf. Iets en moeilijks, kun, je, de, kun je er goed vertellen. mee omgaan... wanneer bijvoorbeeld iemand anders even zo'n soort sausje van kritiek... over je teksten heen gooit? Nee, dat kost me moeite. Ja. Ja. Weet je... Uh, alle docenten, alle leraren, die hebben moeite met kritiek. Want ze hebben altijd gelijk in de klas. En er is nog één groep die nog slechter er tegen kan. Dat is een arts. Want ze hebben altijd gelijk in de spreekkamer. Ze weten zo verschrikkelijk veel van het vak. Kun je arts worden zonder eigenwijs te zijn? Nou, dat durf ik niet te zeggen. Maar je wordt het wel als je dokter bent. Um, als ik, ik ben nu 30 jaar arts. Ik ben 1975 gaan studeren. Als ik studenten tegenkom... Nee, laat ik het anders zeggen. Als ik nu arts tegenkom waar ik mee heb, heb gestudeerd... dus die ik uh, al, wat is het, al 35 jaar ken... Het waren toen soms hele schuchtige, lieve kereltjes En dan denk ik, nou, dat is een arrogante bal geworden. Dus het, het vak doet ook wat met je. je bent er is zo'n ongelijkheid in die spreekkamer. Je, je hebt zoveel meer kennisvoorsprong. En je beslist en beschikt ook een klein beetje over... nou ja, leven en dood is misschien wat zwaar aangezet. Maar het gaat, het gaat ergens over. En ik, maar ik, stel dat je dan, Frank, in de kern niet goed in elkaar zit. Stel dat. Ja, dat is een levensgevaarlijke combinatie. Ja. En en wij, maar hoe weet jij van nou, jezelf dat jij in de kern goed in elkaar nou ja, zit? Iedereen denkt van zichzelf denk ik, dat hij wel goed functioneert. Maar wij als beroepsgroep krijgen steeds meer een zelfreinigend vermogen. Hè. Dus dysfunctionerende collega's worden er nu sneller uitgepikt... uitgehaald, gecorrigeerd door de collega zelf. En dat is volstrekt anders dan toen ik 30 jaar geleden begon. Uh, we hebben nu commissies in het ziekenhuis, we hebben een soort toetsing. We komen bij elkaar en er zijn artsen, medisch specialisten, die zijn echt ervoor opgeleid. Die gaan met jou praten over jouw functioneren. Menaren, dan zit je 30 jaar in het vak. Dan komt er een jonge collega en die zegt: Ja, dat bevalt niet en dat heb je niet handig gedaan. Of denk je dat dat een goed punt is van je? En dat wel, werkt wel reflecterend. Dus ik ben daar wel trots op. Er is wat gebeurd in mijn vak in die afgelopen 30 jaar. Natuurlijk zijn er veel meer nieuwe technieken, we kunnen veel meer. Maar we zijn ook beter na gaan denken over ons eigen functioneren. Al dus, dokter Frank hier bij Nachtvluchten op Radio 1 van Max. Trots op de veranderingen en ook op de reflectie... die dan blijkbaar bij jezelf plaatsvindt. Wat gaat er eigenlijk niet goed in jouw leven, Frank? Nou, ik heb wel een, een, een engeltje op mijn schouder zitten. Ik heb, een, ik heb eigenlijk altijd wel geluk. Ik ben nooit ziek. Ik heb, ik heb heel veel voorspoed gekend... En Penny, die heeft jou leren kennen. Prikte die door dat haantje de voorste gedrag heen? Blijkbaar wel. Ja, ja die heeft helemaal niks mee. Die is, uh, die is heel erg uh, behoudend. Uh, ik wil altijd graag mensen om me heen. en. Uh, ja, ik laat me van alles strikken, ook voor uh, radioprogramma's op onchristelijke tijden. Ja, uh, hoe laat uh, ging bij jou de wekker? Ik geloof ja, ja, om uh, half, vier, half had vier had ik... Half uh, vier had ik dan de ja. ja. En ik persoonlijk was <laughs> inderdaad die wekker. <laughs> ja. Nee, ik zit je een beetje te plagen. Ik kan geen nee zeggen. Mijn vrouw is veel duidelijker erin. En uh, voor haar hoeft het allemaal niet zo erg. Ze vindt het leuk dat ik dit doe, uh, om, omdat ik het leuk vind. En wanneer brengt het je dan, even los van het onchristelijke tijdstip nu... wanneer brengt je dat dan in moeilijke omstandigheden dat je geen nee kunt zeggen. Nou, ik werk iedere avond, ook de zaterdagavond, ook de zondagavond, meestal tot een uur of half twaalf, dan ga ik uh, naar bed toe. Twee jaar terug ging ik. Uh, maar luister, om wacht een uur, even, ik onderbreek je werd. even. Dan is het logisch dat Penny wat behoudend is, want als die dan ook nog geen nee kan zeggen, dan heb je ook geen relationeel leven meer. Ja, Nou, we hebben het samen uitstekend. We zijn met z'n tweetjes en de kinderen zijn het huis uit en iedereen zegt dat is lastig. We hebben het fantastisch. Ik heb het nog nooit zo goed gehad. Uh, nee, maar ze, ze geeft mij wel heel veel vrijheid. En uh, anderzijds trekt zij aan de noodrem. Ik had Laatst kwam er een, uh, een bevriende redacteur. Die wilde dat ik weer wat stukken ging schrijven. En uh, we zouden samen dan weer een nieuwe website gaan oprichten. En ik had het helemaal in kan en kruiken. En Penny komt binnen. En die zegt van jongens, waar zijn jullie mee bezig? Uh, Frank, heeft het al zo druk? Jij hebt het al zo druk? En we zeggen alle, we zeiden op hetzelfde moment... Uh, Penny is gelijk. En, en hij schreef me laatst een, uh, een sms. Hij zegt, je hebt een wijze vrouw. Mathij, hey, wil je er even lenen? Nee, hey, ik houden voor mezelf. Ja, nou, de wijsheid mag hij af en toe lenen. Ja, want dat, dat ja. is voor jou misschien soms een beetje lastig. Nou, ik kan geen nee zeggen. Ik vind alles leuk. En eh, Congressen vind ik leuk. als hij ze aan de andere kant van de wereld. Als het over overgewicht gaat, dan ben ik er. Eh, Voordachten hou ik veel te veel. Eh, daar ga ik op af. Eh, als er iets is, ja, dan ben ik er voor te porren. Maar bijvoorbeeld zo'n moment dat de reacties van collega artsen tegenvallen. En dat je denkt, jee, Waarom moet je ze nodig dat, dat en dat op een forum zetten? He, ja. de, de, je bent ook aangeklaagd door een uh, Kees Renkens, geloof ik. Ja, ja. ja en ja, ja. dus dat soort dingen. Hoe, hoe je, want je zegt, ik vind nou, alles dat, leuk, maar dat, dat, dat kan ik gewoon niet geloven. Daar heb ik geen over mee gehad. En met name het feit dat die meneer Renkens... Uh, willens en wetens heeft gelogen. En, hij is er nu uh, niet om zich te verdedigen. Hè? Dus laten we het, eerst, laten ja. het liever hebben over hoe je ermee omgaat. Nou, daar, daar heb ik dus last van gehad. En ik had nooit gedacht dat artsen niet de waarheid zouden spreken. En uh, dat heeft mij pijn gedaan. En uh, ik heb hem één keer ontmoet. En, uh, ik, maar we zijn nooit inhoudelijk uh, de diepte ingegaan van waarom mensen de waarheid niet spreken. En uh, daar zal wel een dubbele agenda aan, aan ten grondslag liggen. Uh, ik heb ook gezegd, ik ga niet met deze man in discussie. Je vindt het dus moeilijk, het doet je pijn, maar je stapt er wel overheen. Nou ja, of, ik, of blijft dat steeds dan ergens. Nou, dat, in wat vezels hangen? Ja, dit, dat is voor of... eigenlijk zou ik zo'n man toch nog eens een keertje willen duidelijk maken van joh, wat je hebt gedaan, dat kan niet. Dat is niet waar wat je zegt. Maar waarom nodig je hem dan niet uit voor een gesprek daarover? Nou, ik denk dat dit soort type artsen, dat zijn, ik noem dat fundamentalisten. Dat zijn mensen die zijn zo overtuigd van, van waar ze mee bezig zijn. En, maar jij bent uh, ook eigenwijs, dus dat ja, is dan ja, mooi, absoluut, die combinatie... Ja, ja, om dan ja, ja, te kijken bij ja. elkaar dit soort waar je kan toegeven en waar ja, je kan meebewegen. Ja, ik ben bang dat, dat de felheid waar deze mensen mee ten strijde trekken... Dat, dat, dat die bijna geen, discussie, geen ruimte voor discussie openlaat. Ik heb het geprobeerd, ik heb, ik heb die groep waar die meneer toe behoort... die heb ik uitgenodigd. Ze komt nou eens kijken in mijn ziekenhuis... hoe wij hier mensen met overgewicht behandelen. Kom eens praten met mijn huisartsen. Kom eens praten met mijn raad van bestuur, met mijn maatschappij. En, en, en daar het, zijn ze helaas niet op ingegaan. En daar werd niet op ingegaan gegaan. En dan, ja, dan houdt dan een discussie natuurlijk ja. op. En andere teleurstellende dingen die zich in je leven kunnen voordoen. Ben jij bijvoorbeeld voorbereid op heel erg het tegenslag? Ik noem maar iets, iets uit je ouders leven volgens mij nog allebei. Want nee, je spreekt... mijn moeder is overleden. Oh, want je sprak ja. in de tegenwoordige tijd in nee, ieder ja, geval nee, van mijn je moeder is, is vrij jong overleden. Op 64 jaar leeftijd. Dat is jong. Die is acuut uh, overleden. Uh, waarschijnlijk aan de hartinfarct. En nee, daar kan je natuurlijk niet op voorbereiden. Dat, dat, dat, is, dat is een donderslag bij helderheid, want daar begrijp je helemaal niks van. Ja, ondanks het feit dat ik als dokter natuurlijk met, met uh, ziekte en dood dagelijks ben geconfronteerd. Maar dan komt het zo dichtbij, nee, dan ben je even helemaal, helemaal de kluts kwijt. Dus dan helpt de wetenschap eigenlijk helemaal niet he, helemaal die niets. je in huis hebt. Nee. Nee, nee, nee, de nee, kluts dat, kwijt en... en, en... Nou, dan, dat, dan, dat is zo onrechtvaardig. Dan, en, en, en denk je, ik had dit nog willen zeggen, ik had dat nog willen doen. Je kan geen afscheid nemen. Dus dat, dat komt heel heftig over. Zullen we heel even teruggaan naar een moment dat ze er nog wel was? ja. Ja, dat klinkt een beetje raar, ja. maar wij gaan altijd in het Nederlandse archief... voor beeld en geluid ja. gaan wij op zoek naar een fragment... uitgezonden op de geboortedag van onze gast, dokter Frank van Berkem. En dat is, ik zeg het uit mijn hoofd, 3 december ja. 1956. Ja. En inderdaad, op die dag is iets uitgezonden en dat is ook bewaard gebleven. Hey, wat leuk. Het is ontzettend grappig. Het is een sprekende parkiet... En Jan de Visser die spreekt, dat is de verslaggever, met het echtpaar dat die parkiet heeft leren praten. Dus bij... Ja, sorry. Wat een radio anders het toen, hè? Van een niveau. Ja, goed niveau. Ik kan er echt niks anders van maken. Dus we gaan terug naar jouw geboorte. Ik zie gewoon een schaamwoon op je kaken staan. Ja, de webcam staat aan. Luisteraars. Dus u kunt ook dat meemaken. Gebeurt niet vaak, hoor, dat ik schaamwoon op de kaken heb. spreken de parkiet. Ja, op 3 december 1956. We gaan terug naar die datum. Dat is leuk. Ja. Ik zal je ja, pakken, ik zal je ja, pakken, ik zal Pakietje dansen. En dat is een van de talloze zinnetjes die u uh, pakketje in het afgelopen jaar geleerd hebt. Ja, ja. Pakketje is nu, uh... even denken hoor, een nou, beetje malfang, eerst maar te weten, een groot jaar is die nu. Een groot jaar, groot. Ja, ja. Groot en groen. Ja, ruim een jaar is die nu. En uh, hij was zo dat uh, toen hij in de kooi kwam was, hij was erg een beetje schuw en toen heeft hij eerst leren praten en daarna is hij pas uh, mak geworden. U bent dolgelukkig met hem, hè? Ja, natuurlijk het is leuk. Ja, dat is een allerliefste iets. Was het moeilijk om dat allemaal bij te brengen? Nou, kijk, voor mij was het nou niet zo moeilijk, maar omdat hij de hele dag bij mevrouw was, heeft hij natuurlijk de stem en alles en de gewoontes helemaal van mevrouw overgenomen. En voor mij dan een heel enkel dingetje. Maar ja, mijn stem is wat zwaarder natuurlijk... en dat schijnen ze niet zo gemakkelijk aan te nemen als een lichte stem. U hebt wel eens meer vogeltjes zo het een en ander bijgebracht? Ja, we hebben ongeveer al in jaren jaar of dertig... dat we een liefhebberij voor vogels hebben... en steeds hebben we in sprekende parkieten gezeten. <laughs> en u hebt ze dat dus eigenlijk geleerd, mevrouw? Ja, meneer. En dat gaat nogal makkelijk? Ja, betrekkelijk wel. Want het resultaat is... is fantastisch. Vertelt u nog eens wat uh, dit pakietje nog meer kan vertellen? Pakietje zegt bijvoorbeeld, uh, pakietje, ga op je stokje zitten. Pakietje moet gaan slapen. Ja, je moet gaan slapen. Anders zal ik je pakken hoor. Hij eet goed. Ja, prima. Vindt u dat zo vreemd, deze vraag? Ja, natuurlijk. Ja, waarom? Omdat hij anders niet zo gezellig zou babbelen? Nou, dat geloof ik wel, maar dat is toch heel doodgewoon dat hij gewoon eet. Nou, ik heb hele lieve kinderen, die eten slecht. Ja, kinderen. En ze babbelen wel, hoor. Ja, dat ze is een vogeltje. de niet. hele dag. Maar dit is natuurlijk iets ongewoons, dat een, een dier spreekt, dus het is het nabouw van de menselijke stem en de... De neiging om alles na te boten. Dat mag Kijk dus met voeding te maken. Het heeft niet zoveel met voeding te maken, dokter Frank van Berken hier op Radio 1 bij Nachtluchten. Maar wel jouw geboortedag, 3 december 1956. Nou, mag ik, mag ik je wat zeggen? Ja. Mijn pakiet, want die heb ik ook, die heeft wel iets met voeding te maken. Die kan namelijk de geluiden van de oven doen. Ja, en dan van... denk je daarover dat het klaar is, want dan is het pakiet Oh ja, want die maakt van die tekens, als je hem hebt ingesteld op een tijd... dat ja. het af is, maar dat is de pakiet. Ja, het is, uh, het is een heel bijzonder fragment. Ik geloof ik... er niks van. Ja, echt. Ik, het is, het is echt <laughs> Maar ik heb hier ook de informatie van het Nederlands archief voor beeld en geluid. En op www.pennyvanberkem.nl kunnen ze dan zien dat jouw hond, dat daar dan een pakiet op Op zijn uh, kop zit. Ja, ja die pakiet. Die, die, en dat is nog een vals pakiet ook, want als ik hem wil, dan wil bijt hij me. <laughs> maar Penny, daar is hij uh, natuurlijk poeslief tegen. Penny kan altijd goed opschieten ja. met dieren. Die ja. is gek op onze kippen. Die, die kippen lopen recht op haar af. En, die, uh, en de honden die kijken nauwelijks. Als ik, als ik de trap afkom, dan tillen ze één oog op. En als Penny komt, naar beneden komt, dan springen ze erop uh, af. En als ik mijn vrouw moet zoeken... omdat ik ergens weer voor nodig heb, maar ik iets niet kan vinden... kijk eerst waar de honden zijn en daar is Penny. Ja. Is dat... Uh, uh, het, is het feit dat je met dieren minder goed overweg kan... de reden geweest dat je dan ook maar de menselijke medische kant bent opgegaan? Ik kan wel goed met dieren overweg. Alleen zij niet vrouw. met jou. Nee, doe je nou zij de dier of de, de dier, mevrouw? Ja, de dieren. Nee, nee, kijk, uh, die dieren die zijn natuurlijk. Die kijken gewoon wie, wie verzorgt er goed voor me. En, en wie geeft de meeste aandacht aan mij. En mijn vrouw is helemaal gek van dieren. Dat is. Uh, uh, die fokt honden. We hebben Bennett Senners. We hebben nu een nestje. Nou ja, daar gaat ze. Uh, toen ik vanochtend om half vier mijn bed uit werd getrommeld. Daar gaat Penny naar het nest kijken. En uh, uh, die verzorgt de pups. Die ruimt alles weer op. En uh, dat, dat, dat vindt ze fantastisch. En, en dat voelen die honden natuurlijk ook. We hebben een kat. Uh, die kat die kijkt mij niet aan. Die komt niet bij me. en ik, ik ben een kattenmens. Maar hij zit altijd op schoot bij Penny. Maar is er dan iets mis met je aura? Of is ja, er iets mis ja, ja. met die nee, huisdieren? Ik, ik, ik, ik zoek de fout in dit geval niet bij mijzelf. Doe je dat ooit wel? Doe eens, je ja? bent een mooie. Maar uh, als we even teruggaan op die dieren. Nee, nee, maar, eens, nee, maar even serieus als de... vraag. Zoek je de fout wel? Je bent eigenwijs, et cetera. Maar zoek je wel eens de fout? Mocht er iets misgaan wat blijkbaar niet zo vaak bij je mm -hmm. gebeurt, zeg je maar, maar zoek je de fout wel eens bij jezelf? Jawel, nee. Is, of begin je juist je uh, bij de, jezelf? Sterker nog, uh, ik ben bij tijd en heel onzeker. Dan denk ik van, doe ik dit wel goed? Uh, is, dit wel een, is deze tekst wel goed genoeg? Is dit... Uh, en dat is misschien ook wel de reden dat ik uh, vanuit dat perfectionisme, uh, kom nou door mijn ik wilde gewoon per se uh, alles goed beheersen. Uh, dat betekent dus, ja, dat, je, dat is toch misschien ook wel een stukje gebrek aan zelfvertrouwen. Als ik een lezing hou, dat doe ik, dat doe ik wel twee, drie keer per week, uh, dan bereid ik dat in de puntjes voor. Uh, mensen denken, goh, je praat daar zo makkelijk en je staat daar voor zo'n zaal, dan maak ik grapjes. Grapjes zijn bijna allemaal voorbereid. Dus ik. Is dat de fout zoek? Nou, het is toch, toch, je probeert in ieder geval de fout te vermijden. Maar als het fout gaat, dan ben ik, dan ben ik ook wel geneigd om te denken... Nou, wat, wat is er niet goed gegaan en wat kan ik de volgende keer beter doen? En is het ook zo dat wanneer het bij een arts fout gaat... Hè, want ik, ik heb het dan even nu niet over de teksten die je schrijft... bijvoorbeeld, of over de, uh, de voordrachten... Maar wanneer het fout gaat bij een arts, dan gaat het ook goed fout ja, bij wijze van nou, spreken. Oh, zeker. Ja, nee, dat in, in ons vak wordt ook foutig gemaakt. Ik, ik, ik heb nog nooit een, een, een schriftelijke klacht gehad van een patiënt. Niet omdat ik nou zo'n goede dokter ben. Maar ik ben blijkbaar in staat om mijn patiënten deelgenoot te maken van het diagnostische en het therapeutische proces. Ik heb, ik heb al eens gehad dat het fout ging. Dat ik, dat, dat, dat ik ter patiënt zei van nou ja, nu met de huidige informatie is de, de behandeling die we hebben ingezet niet de verstandigste. En ik weet nog, die mevrouw zei, dokter, wat eerlijk dat u dat zegt. En ik zei, ja, ik vind het heel naar. Dus ik vind het zo naar voor u. Dus dat betekent dat mensen wel vergevingsgezind zijn. Als je maar eerlijk bent en daar niet een beetje hautein... Met een, met een hete aardappel in je mond uh, zegt van, nou ja, uh, u zoekt het maar uit. Nee, maar als je het duidelijk laat blijken dat het, dat het jou ook heel, uh, heel spijt... dat het niet zo gelopen is als je had gedacht of dat je samen had gedacht. Want in feite is dat hele diagnostische en het therapeutische proces... toch iets wat je bij voorkeur samen doet. Ja, dan nemen patiënten ook die verantwoordelijkheid. En als je dan een goede relatie hebt... dan komt het vrijwel nooit meer tot een klacht. Kun jij je voorstellen, dokter Frank... Eh, gezond slank met dokter Frank, eh, snel slank met dokter Frank... Mm -hmm. kun jij je voorstellen dat wanneer deze afvalboeken... een, een vlucht zouden nemen en, en langer dan een, een korte hype zullen zijn dat je dan in de toekomst geen contact meer hebt met een patiënt... en, en alleen maar nog eh, daarin bezig bent... in die materie van afvallen en boeksgewijs mensen daarin begeleiden? Nou, die vraag die is, die is, wordt me er heel vaak gesteld. Die heb ik mezelf ook gesteld. Hè. Ik, eh, ik ben nu vanaf te, eh, 2009 eh, bekend met dokter Frank. En, eh, er zijn nu bijna zo'n 400.000 boeken verkocht. Dat is een mega succes waar ik me helemaal niet op had voorbereid. Uh, ik werk twee dagen per week als internist, uh, al vanaf 2009, uh, al, al dus voordat er landelijke bekendheid was. Uh, dat had ik bewust gedaan, omdat ik drie dagen per week de tijd wilde hebben om leuke dingen te doen. Dingen over mijn vak uit te zoeken, dingen rond het huis te regelen. En uh, ik wilde gewoon wat meer reflectie en wat meer tijd voor mezelf. Nou, daar is er bepaald niet van gekomen. Uh, maar ik heb heel nadrukkelijk de keuze gemaakt, ik wil twee dagen per week dokter zijn en ziek een ongelooflijke hoeveelheid patiënten. Dat doe ik de, van s ochtends vroeg tot s'avonds laat. Draai ik spreekuur. En dat vind ik enig. Het is... Jij maakt radio. Dat is een fantastisch leuk vak. Ja maar in een spreekkamer met patiënten omgaan is het nog veel mooier. Ja, is dat echt... Ja, wat, wat, maar wat is daar ik zo mooi aan? Ik heb dat een journalist Word je niet doodmoe van bijvoorbeeld het gezeur, het ongeduld, het onbegrip... het niet mee willen werken, het eigenwijs zijn? Ik heb, ik heb uitgerekend, ik heb 52.000 keer in mijn leven... aan iemand uitgelegd dat die suikerziekte heeft. 52.000 keer, dat is echt vervelend. Oké, laten je het nee, nou toch uitrekenen? Nou, ik, ja, ik, je zegt het zoveel keer per dag tegen ja, iemand. Ik, heb, ik, ik doe ongeveer 30 patiënten per dag. Nou, je doet het 30 jaar, dan kan je dus uitrekenen. zoveel patiënten heeft suikerziekte dus dat, ik heb 52.000 keer een contact gehad met een patiënt met suikerziekte. Geen gezond volkje, die Nederlanders, lijkt. Hè? Nou ja, er zijn een miljoen patiënten met suikerziekte. Maar die 52.000, al zouden er nog 52.000 keer komen... ik vind dat nog steeds fantastisch. Ik heb geleerd dat het niet meer om de ziekte gaat in mijn, in mijn dagelijkse praktijk... maar om de mensen die erachter zitten. Dus na zoveel jaren doktertje spelen... Eh, heb je alle ziektebeelden wel gezien. En vind jij het dan ook belangrijk dat... De mens achter die ziekte, dat die ook de mens achter Dr. Frank ziet. Of vind je dat minder belangrijk? Dat Want ik is, kan me zo goed voorstellen ja, dat je in zo'n traject ook een stukje ja, van dat, jezelf moet laten ja, zien. Ja, ik denk dat, je, dat dat wel waar is. Dus die, wat, ik, wat ik wilde duidelijk maken, is dat uh, de, na een tijdje heb je zoveel ervaring. En is, dan, dan zou je dat, dan slaat de sleur toe, dan wordt het routineus. En uh, het gekke is, dan ga je meer interesseren voor de mens zelf. En dan wordt het weer verschrikkelijk interessant. En dan komt er. Bij kijken, als, als je een goede relatie met mensen wil opbouwen... Dan heb je natuurlijk in de spreekkamer tien minuutjes de tijd voor. Dat betekent dat, dat, dat, dat je de eerste minuten van het gesprek... Die, die gebruik je om te kijken wat wil de patiënt van mij... en wat kan ik hem of haar bieden. En, en hoe gaan we dat gesprek in. En dan probeer je onmiddellijk... Iets te vinden wat ons samen boeit of trekt of een overeenkomst is. Dat werkt makkelijker. Om daarna dat, hè, dan krijg je vertrouwen over en weer. Ook oh, zit jij zo met elkaar en, en, en, en dat, dat gaat twee kanten op. En dan wordt zo'n behandeling een stuk makkelijker. Dan heb je minder uit te leggen. Mensen zijn eerder geneigd om te zeggen: Nou ja, als, als jij zo met elkaar zit, dan, dan is dat vertrouwen er zo snel. Dat kan blijkbaar in tien minuutjes. Ja, dat kan je niet voorstellen natuurlijk, maar zo werkt dat. Dat is toch een heel gestructureerd proces. En dan is een. Is een, uh, een ziektebeeld dat ik zo vaak zie, wordt interessant, omdat uh, de patiënt die laat zien wie die zelf is. En ik laat ook wat van mezelf zien. Kortom, dokter Frank van de boeken al, uh, Snel, Slank en gezond slank blijft ook altijd dokter Frank van Berkem, de internist. Ja, tot de laatste dag. Waar tegenover de mensen kunnen plaatsnemen. Ja, Afgelopen. dat vind ik wel goed om te weten. Ja. Ja, nee, dat is heel duidelijk. Dat is geen keuze. Het is een. Ja, mijn vak is ook een passie. Jij bent. Ja, nou, maar ik las ook ergens dat jij hulpverleningsverslaafd bent. Ja, maar dat hebben heel veel artsen. Hè. Dat is het, uh, het als, uh, ik heb Toen ik pas bekend werd... toen kreeg ik zo'n 20, 30 mailtjes van mensen met allemaal hulpvragen. En die wilde ik zo graag beantwoorden. Nou, daar ga, ga je aan kapot, hoor. Dan zat ik toch s'nachts uh, soms half twee vragen te beantwoorden. En als ik dan om drie uur s'nachts toevallig een keer wakker werd... Denk, nou, we vragen, dan denk ik, nou, doe gauw nog eventjes een vraagjes. Daar ben ik mee gestopt. Dus ik kan niet meer alle e-mails beantwoorden die, die op me af worden gestuurd. Ik kan en dat me is, ook zo dat... voorstellen dat Penny dan op een gegeven moment zegt... zo... Nu Zo. is het genoeg. Ja, ja dat, dat, dat heeft ze me wel duidelijk gemaakt. Ja. Ja. Ja. En terecht. Ja. Dokter Frank, wij gaan het natuurlijk ook hebben... over uh, ja, te dik zijn, diëten, voedsel. En ja, hoe kunnen we dat nou beter doen... dan dat we dat ook even ondersteunen met een, uh, een kleine maaltijd. Want dit is nachtvluchten, winterkost. En dat is het niet voor niets. Want wij proeven al... Uh, vijf weken lang winterkost. En in dit geval wintertoetjes. Oh. En dit is dus vandaag de zesde keer. Ik zal er even doorheen gaan... Um, met betrekking tot het hele rijtje wat we tot op heden gehad hebben. Een chocoladetulband van bakkerij Westerbos in Amsterdam. Die kreeg een 7,8. Een champagnetaartje van patisserie Remy in Blarikum. Die kreeg een 8,8. Het driekoningen dessert Galette des Rois van de Franse bakkerij Le Fournil de Sébastien in Amsterdam. Die kreeg een 8,3 worteltaart. Um, en dat was met een vleugje kaneel, walnoten en razijnen. Afgesmeerd met cream cheese frosting van Koukela uit Rotterdam. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Die kregen 9,1. En vorige week hadden wij de 8 tatin van de Franse ambachtelijke bakkerijgebroeders Niemeyer in Amsterdam. Die kregen 9,4. Dat was het tot op heden. Maar wat hebben wij nu hier voor ons liggen? Dit is een um, hartig toetje. En dat wow, is eigenlijk lekker. ook een beetje op mijn verzoek geweest. Yeah. En in het midden, inderdaad, ja. Jij mm. pakt meteen dat hele kleine glaasje port. wat ja, er middenin ik denk staat. Wat is dat? Dat is alcohol? Het is dat alcohol. Vroegochtend. de ja, ja, ja, Maar ja, jij ja. hoeft niet terug te rijden, want je mag met Co-Pilot Barbara terug naar ja. het oosten des lands. Het is een cheesecake en een geitenkaasje muffin. Een hartige tompoes met een moes van Pas du Bleu. Een Belgisch rauwmelkse kaasje. Eén hartige tompoes met verse geitenkaas. En uh, de ingrediënten die verwerkt zijn, die zijn zoveel mogelijk. Uh, Biologisch. Het is een grand dessert de fromage gemaakt door uh, de zussen... Nee, de zussen moet ik ze zussen noemen, nee. Eef en Lien koken op maat uit Haarlem. Jij mag uh, omschrijven wat je ziet, Frank. Ja, ik zie heel veel lekkers. Uh, daar val je niet vanaf, ga ik nu al zijn, constateren. Maar goed, dat hoeft niet altijd. Het leven moet ook de moeite waard zijn. Moet ook van genieten. Uh, ik heb er nog geen hap van genomen. Want ja, dan kan ik niet praten. Maar het is wel erg verleidelijk wat hier voor mijn neus staat. Ja, zullen we maar gewoon uh, Toch maar eens een hapje er eentje je? gaan uitproberen. Ja, ja, ja. Um, ik ik, doe ik iets begin met kaas. denk ik. Ja. ja jij, jij nou, pak jij de. Ja, drank. ik begin inderdaad eerst even met dat kleine glaasje port. Op de nuchtere maag. Uh, uh, op de nuchtere cheers. maag. Cheers. Proost. Ja. Oeh, nou hij. hartie. In ieder geval op je derde boek, daar hebben we een prijsvraag over. Dus mochten mensen nu al denken: oh, ik ga daar snel heen. Kijk op nachtvluchten.fm, daar staat een prijsvraag. En dan kun je eventueel snel slank winnen van Dr. Frank. En jij hebt een hapje genomen nu van een heel klein mini-taartje. Ja. Hier zit iets met kaas in, de geide kaas, denk ik. En er staat ook nog een klein rondje bij met ja. een uh, zoetige, ik denk. Oh, dat staat cranberry compote. Maar hoe gaan we dat met de, met de vingers? Mm. Ik denk dat we het gewoon maar met de vingers ja, moeten uh, doen. Ja. Ik ga dit puntje nemen. Het is, uh, dat is vrij stevig. En het heeft een groene onderkant. Het lijkt een soort spinazie. Die cranberry is lekker, zeg. Ja. Mm. Mm. Oh, my. Mm. Ja. Mm. Ja, jij proeft nu dezelfde mm. als ik. Een soort Wat een bijzondere puntje. combinaties. Ja. Heel bijzonder, heel zacht, heel. Ja, het heeft iets zoets, maar tegelijkertijd ook iets hartigs. Ja, ja, natuurlijk was het wel fantastisch, zeg. En de substantie is ook echt. boterzacht. Ik kan me voorstellen dat je er inderdaad niet We zit. Je zit hier met vlakke handen nu. Dat is wel, ja. En hier een flapje waar een uh, bieslookblaadje op ligt en daar zit waarschijnlijk. Dit is de eerste keer van mijn leven dat ik ontbijt met een port. Hè? Huh? Mm. Een glaasje port als ontbijt, ja. Champagne heb ik wel een keer meegemaakt als ja. ontbijt, maar. Mm. Ik heb nu een um, bladerdeegflapje. En daar zit een hele mm. zachtige, romige kaas in. Met wat de kruiden lijkt wel. Ik hou het dan bij de kaas, laat dat bladerdeeg voor wat het is. Want dat is beter om dan niet die, dat, dat bladerdeeg te nemen. Ik kies voor um, om zo min mogelijk mm. koolhydraten te eten. Want ik wil natuurlijk ook een beetje aan de lijn doen. Met, um, en ik vind dat, dat kaasje wat erin zit, heel erg lekker. Dus ik, eh, ik laat even de bladeren even wat het is. Niet dat het slecht is of zo, daar gaat het niet om. En hoe smaakt de die kaas, die die, de kaas. Ja, die het die is, um, is een mooie kruidenkaas met groenten erin. kan het niet helemaal thuis brengen. Proef meerdere soorten kaas. Ik we niet te zeggen wat het dan precies is. Kijk okay, het is... Oh. Nog een dus ja, ik denk de hartige tompoes met de verse geitenkaas... en gedroogde tomaatjes en de basilicum in inderdaad. Want... Mm. Ja. Ja. Um, maar jij zegt van, uh, ik, ik wil ook een beetje op, op gewicht blijven. Maar dat is toch ook vaak vanuit een opvoeding of vanuit een genetisch bepaald gegeven. Als je dikke, dikkere ouders hebt, dan zit het ook een beetje in de aanleg, of niet? We denken dat 30 tot 60 procent van het uh, probleem overgewicht genetisch bepaald is. Dat wil zeggen dus dat, dat, ja, dat het in de chromosomen zit. Maar de omgeving is natuurlijk het meest overheersende... En onze genen zijn de afgelopen paar honderd jaar nauwelijks veranderd. Maar we zijn in no time vele malen dikker geworden. Uh, nu is 53 van de Nederlanders is te zwaar. Daar gaan wij het uh, uitgebreid over hebben. Want het is, uh, we hebben nog elf minuten te gaan, dokter Frank. Wat ik wel wil, is dat je een, uh, een punt geeft voor dit uh, heerlijke winterse dessert. Want tot op heden hebben we dus alle gerechten een punt gegeven... En dan uh, gaan we volgende week de uitslag kenbaar maken. Of, moet, of zou ik dat in, uh, in deze uitzending... Oh, natuurlijk, want we hebben alle punten hier voor ons liggen. Ja. ja dus ik, ik wil eigenlijk van het kleine rondje ook nog Ja, die een moet je proberen. Nemen. Die is ja. lekker, ja, ja, ja. Denk jij nou over een punt? Ja, ik, ik vind dat dit, dit, dit gaat toch gauw richting de acht. En dan, moet, dan geef ik punten voor het culinaire gegeven, hm. hè, voor, voor het culinaire genot. Niet zozeer van is dit nou het meest gezonde eten, of is dit, moet je dit nou nemen om af te vallen? Dan zou, ik, nou, dan, zou ik wel, dan zou ik een andere keuze maken. Maar als je vraagt, vind je het lekker? Ja, dit is echt lekker. Een 8 dus. Ja. En ik ben totaal niet objectief op dit moment. Ik geef dit gewoon een 10. 10 plus. Nou, 10. Nee, nou, een, ja, een 10. Ja, ik geef het een 10. Waarom? Ik, ik vind het zo ontzettend lekker om een Toetje te eten waarbij zowel uh, zoete tonen een rol spelen nou ja. als, als de uh, hartige tonen. En de combinatie met deze uh, port vind, vind ik ook echt heel bijzonder. Ja, ja dat dus, is absoluut bijzonder. Dus ik, ik heb tot op heden geen enkele tien gegeven, maar het is, het is ook natuurlijk niet objectief. Dus dan uh, komen we op een gemiddelde van 10 plus 6, net plus 8 is. Uh, dan zit ik op een 9 gemiddeld. Nou. nou, dat is toch een hele top, hè? Mooie score voor uh, inderdaad, dit heerlijke gerecht van Eve en Lien, koken op maat uit Haarlem. Maar dat betekent wel meteen dat ik de winnaar bekend ga maken, en daar ga ik niet te lang over doen. Dat is geworden de tarte Tatin van de Franse ambachtelijke bakkerijgebroeders Niemeyer in Amsterdam. Want die ging er met een 9,4 van door. Juist. Uh, Jenny Gierveld uh, gaf dat uh, nagerecht een 10. Dus dan hebben we meteen onze winnaar. En bij deze sluiten we dan dit winterkostgegeven voor dit seizoen af. En nu wil ik het gaan hebben over overgewicht. Ja. 53 van de Nederlanders heeft overgewicht. Dus we kunnen het een epidemie noemen. Absoluut. En het, het wordt alleen maar erger het, het neemt toe. En dat komt niet zozeer omdat we minder bewegen. Wat iedereen beweert. Dat is ook wel waar. Maar dat is niet zo overheersend. Nee, we eten te veel. En eten is al lang geen voeding meer in Nederland. Eten is een cultuurverschijnsel geworden. Eten is sociaal wenselijk gedrag. Eten doen we om, om heel veel redenen, maar al lang niet meer om te voeden. Eten is ook een verleidingsmarkt, een winstgevende ja. markt. Ja, de voedingsmiddelindustrie is natuurlijk een van de grootste industrieën van de wereld. En wat geproduceerd wordt, ja, dat zal moeten worden geadverteerd, want dat moet op. Dat dat moet verbruikt worden. Het is wel zo dat we heel veel eten doorheen draaien. Maar ja, er worden iedere keer weer nieuwe dingen bedacht. En misschien is het beste voorbeeld... als ik bij mijn buurman op, op bezoek kom, in Twente maar weer... dan eh, is het een goed gebruik. Als ik om vier uur middags kom, dan gaat er een fles bier open. En dan komt dat bij. Nou, dat was natuurlijk 20, 30 jaar geleden helemaal niet het geval. Uh, ik laat nu via voeding, via eten... Blijken, van ik het leuk vind dat je bij mij op bezoek komt. Als, als ik weet dat je komt, een er een stukje taart klaarstaan. Dat kunnen we ons voorloven. En, uh, en dat is een manier om duidelijk te maken van ik vind je aardig of ik stel je aanwezigheid op prijs. Dus we doen met eten veel meer. Ook als mijn kinderen bot terugkomen van het, uh, in het weekend naar, naar Twente komen... ja, dan koken we net wat lekkerder en gaan we een flesje wijn bij... en uh, voorgerecht en nagerecht. Dan eet je waarschijnlijk meer dan, uh, dan je gewend bent te doen. Een broodje vooraf, een nootje vooraf, Nou, je kent het wel. En eten is rechtstreeks, wordt rechtstreeks geassocieerd, is rechtstreeks gekoppeld aan gezelligheid. Ja, eten is emotie, het is ja. een sociale aangelegenheid inderdaad. Ja, ja. Ja. Ja, maar mensen... hoe kunnen we dat dan doorbreken? Want blijkbaar is het, is het effect wat het oplevert... is dat inmiddels, zoals jij zegt, 53 procent mm -hmm. overgewicht nou, ja. heeft in ja, Nederland. Ja. Maar, maar we toe Wanneer moeten... heb je dat trouwens, overgewicht? Ja, als je, als je, dat is je body mass index. Hè, dat is, dat is, in feite is dat, uh, zijn dat je kilo's gedeeld door je lengte in het kwadraat. Dus twee mal, uh, je lengte maal je lengte. Ehm... Uh, als hij boven de 25 is noemen we het overgewicht en boven de 30 is dat obesitas. Uh, dat is voor mensen vaak lastig, om dat even te berekenen. Uh, wat, wat nog handig is, is je buikomvang. Voor vrouwen mag die niet boven de 88 centimeter zijn... en voor mannen boven de 102 centimeter. Dat is misschien nog wat beter voorspeller... voor het krijgen van hart- en vaatziekten. Dat is de reden dat ik me zorgen maak over overgewicht. Maar goed, overgewicht, dat neemt toe. En uh, dat komt dus omdat we gewoon te veel, te vaak eten. En eigenlijk moeten we terug, en dat is een hele nare boodschap... en die breng ik dus ook niet als dokter Frank, want dat werkt niet... Naar Mensen zijn niet uh, bereid om naar een boodschap te luisteren, ze dus jongens moeten minder eten. Wat heb ik gedaan? Ik heb gezegd, we gaan dan een, uh, een menu samenstellen, een gerecht te maken die, uh, die minder calorieën bevatten. En we noemen dat volumineus eten. Dat is wel heel veel volume. Maar heel weinig calorieën. En eh, dat doen we door de koolhydraten zoveel mogelijk weg te laten. Want die heb je echt niet nodig. Vetten zijn daarentegen gezond. Heel vreemd. Ik ben opgevoed met vet is slecht. Maar een dieet zonder vet, dan kunnen we niet overleven. Die heb je echt nodig. En vetten zijn dus helemaal niet zo slecht zoals ik heb geleerd in mijn, in mijn jeugd. En je hebt eiwitten nodig. Want eiwitten zijn geen brandstoffen kan wel, maar daar zijn ze niet voor bedoeld. Maar eiwitten zijn bouwstoffen. bouwstoffen ja. Dus het dieet wat ik voorsta, daar ben ik echt de eerste geweest in Nederland... die dat heeft uh, gepromoot, is als je gaat afvallen... dan ga je door met de eiwitten, net zoveel als je at... voordat je aan het lijnen was. Hou je eiwitten constant. En daarvan is aangetoond dat je je spiermassa beter op pijl houdt. Maar ook dat je minder snel recidiveert. Dus minder snel weer opnieuw aankomt. Het jojo-effect is iets minder... Het is niet verdwenen, maar het is minder als je meer ibt eet. Het houdt je spiermassa beter op pijl. Nou, die koolhydraten die werken niet verzadigend. Dat wil zeggen, van koolhydraten kan je eigenlijk nou, bijna onbeperkt eten. Dat is van chips en cola. Je kan makkelijk een hele fles op. Nou, er zitten iets van 25 uh, suikerklontjes in en na een kwartier heb je weer trek. Dat is veel minder bij eiwitten en vetten. Daar kan je, niet zo, daar kan je eigenlijk niet eindeloos van eten. Probeer maar eens een paar speklappen. Dat, dat, dat wil niet. Terwijl chips met cola kunnen mensen heel makkelijk grote hoeveelheden van wegzetten. Dus het dieet wat we ontwikkeld hebben, dat is gebaseerd op, eh, op een vermindering van de koolhydraten. De slechte koolhydraten, de snelwerkende koolhydraten. Eh, de goede koolhydraten proberen we wel in te krijgen. Dat zit in volkoren brood, in peulvruchten, noem maar op. Eh, minder vetten. Maar meer vetten van het betere soort, de onverzaalde vetzuren, zijn de vloeibare vetten. En de eiwitten constant houden. Zo simpel is het. En daarover is natuurlijk een heleboel te lezen op, uh, op allerlei internetsites. En jouw link uh, van dokter Frank, dus die staat ook op onze site nachtvluchten.fm. Wat... wat verwacht jij? We hebben niet meer zoveel tijd. Het is uh, bijna, vier minu nee, bijna drie minuten voor ja, zeven. Hartstikke. Wat verwacht jij van, um, van de kans van slagen voor die 53% die nu met dat overgewicht uh, kampt? Nou, waar, waar we naartoe moeten, en daarom is, is dat we als collectief, als maatschappij, anders naar voeding gaan kijken. En elkaar gaan coachen, elkaar gaan begeleiden in een ander eetpatroon en beweegpatroon. De individu zal dit niet redden. Nee. Dus en dan hebben zo. we het niet over uh, het, het, het, het beeld van iedereen moet uh, als een soort grote pakhuis nee, over nee, een nee, catwalk nee. lopen. Maar gewoon, we streven naar een iets gezondere leefvorm en dus ook een gezond... Ja, uh, uh, en, het dus, en het is dus gewicht en het is een maatschappelijk probleem. Maar als dokter word ik geconfronteerd met de individuele problemen. Als je de mensen van 120 kilo of mensen van 100 kilo in suiker suikerziekte en slaapapneu, die moet ik dus individueel behandelen. Maar mijn boeken zijn eigenlijk bedoeld om uh, duidelijk te maken van jongens je kan wel degelijk lekker eten en toch afvallen. Dus het moet een breed gedragen uh, richting, uh, een breed gedragen oplossingsgerichte ja, actie moeten, worden. Met, we moeten het met z'n allen doen. Ja. Dr. Frank van Berkham, ik heb hier een doosje vol goede voornemens. Dat is ook weer mooi, hè? Januari. <laughs> Nog net. En um, dat is uh, prachtig uit handgeschept papier met kleine bloemblaadjes erin. Daar zitten heel veel kleine rolletjes. Ah, papieren leuk. rolletjes met een pincet. En dan mag jij dan op goed geluk er eentje uithalen. Ga ik even snel afkondigen. Ik was al bang dat er iets met eten in zou zitten. Maar nee, ik, uh... in dit geval niet. <laughs> We zijn er namelijk doorheen. Nachtvluchten is alweer uh, voorbij. Nachtvluchten van Max, we zijn geland in de vroege zaterdagochtend van 28 januari. We hebben nog een uh, prijsvraag op onze site staan. Dat is nachtvluchten.fm om kans te maken op dat boek Snelslang met Dr. Frank. Volgende week is hier te gast schrijver, journalist en buitenlandcorrespondent Hans-Jaap Melissen. De techniek was in handen van Ans Beentjes, redactie-regie Barbara Elbert, samenstelling en presentatie Nora Romanesco.